...een grote zoektocht op touw naar de daders. Eén verdachte werd al vrij snel aangehouden, na verhoor bekende hij schuld. De zaak lijkt op de verkrachting van een vrouw in een bus in Delhi in december vorig jaar. Zij werd na een bioscoopbezoek belacht en zo zwaar mishandeld dat ze aan haar verwondingen overleed. De Belastingdienst is miljoenen euro's misgelopen doordat uitzendbureaus voor Polen onterecht belastingkorting kregen... De Volkskrant schrijft dat de bureaus belastingaftrek kregen... omdat ze de opleidingen van hun uitzendkrachten betaalden. Maar de opleidingen waren vaak onder de maat... en bovendien gebruikten veel bedrijven de aftrek niet om hun personeel bij te scholen... maar om er zelf beter van te worden. De onderwijsinspectie en de Belastingdienst zijn een onderzoek... gestart naar het misbruik van het belastingvoordeel. Digitale spionage en andere vormen van cybercriminaliteit... zijn de grootste bedreigingen voor bedrijven en de overheid... Dat zegt Dick Schoof, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Na de DDoS aanvallen op banken is iedereen wel waakzamer geworden, maar het moet nog een tandje scherper, zegt Schoof in het Financiële Dagblad. Het weer: in het zuiden bewolkt, in de loop van de dag af en toe wat regen, in het noorden overwegend droog en veel zon in Groningen. Temperatuur 22 tot 25 graden. Dit was het. En hoe? van de ANWB. Er staan er file door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Gein en knooppunt Everdingen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 emotion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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Moet er maar zin in hebben. Goedemorgen. Fijn, vrienden in Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Toebak Leeft. Met Johanne, Wilco en Marcus. Goedemorgen. Goedemorgen. Plaatje dit, hè? Ja, leuk hoor. Ja, ook wel een beetje foutje plaat. Keen en Isn't in Wonder alweer van een aantal jaren geleden. Hier in de zaterdagmorgen even naar 9 uur. toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En uh, kijk ook even op onze Facebookpagina. Er zijn allerlei nieuwe berichten. Weer ook weer wat foto's op van de studio. En onder andere komt er zo nog een foto bij van de vraag. Is dit nou een triffit of is dit nou gewoon een plant? Ja, dat is de vraag. Want ik heb dus inderdaad een plant in mijn tuin. Ja, het <kijkt> was zo'n pomponzaadje. Ja? Nou, en wat dat geworden is, het is nou, echt niet normaal. Het kruipt over de grond en je moet er elke keer overheen stappen. Ja. Ik, ik zal er als jou was elke ik er overheen springen, want het is niet vleesetend. Ik, ik, ik zou een brug bouwen. Ik zal, ja, via oh, de een natuurbrug. Dan natuur, kun ja. ja. oh. okay. de mensheid over de natuur heen stappen. In plaats van dat. Tegenwoordig is het andersom, maar dat, dat kan natuurlijk allemaal niet. Nee, nou, wat kunnen we al meer meer melden? Wat valt uh, wat, wat, wat, er? Mocht je nog nemen? Ja, oh dat valt. Uh, in Amerika zijn uh, vrijdag vissers onwel geworden door giftige gassen die vrijkwamen door rottende haring. Ja, dat is natuurlijk voor ons ook al van belang. Want uh, er wordt hier ook nog wel eens een gegeten. Een van de vissers raakte bewusteloos en moest echt per heli afgevoerd worden naar uh, het ziekenhuis. De ander moest ook worden behandeld. En ze hadden echt. Uh, Waterstofsulfide ingeademd. Dat is een vrij giftige, sterk naar rotte eierenrijkende stof. Oeh. Het gas was in het ruim van de vissersboot vrijgekomen. Was Assad in de buurt of niet? Zeg je? Assad was in de buurt. Weet ik niet. Ja. Van Syrië, weet je Oh, oh die, ja. ja. ja. Ah, de eerste visser verloor dus gewoon het bewustzijn in de ruimte. En de tweede die wilde hem redden. Maar daar was hij ook snel ook niet meer toe in staat. En een derde visser begreep wat er aan de hand was. En gebruikte echt zo'n ademluchttoestel om zijn collega's te helpen. Zo. Dus uh, ja, het was dus gevaarlijk hoog. Maar ik denk. Ik zou niet graag een visje kopen bij die gasten. Want als ze daar echt zulke rottende vis in hun boot hebben liggen... Hoef je er maar, je er maar een verkeerde tussen zitten en je denkt... je bent, Nee, eh... ze zijn natuurlijk allemaal rot, ze moeten gewoon die hele boel uh, leeg gooien. Klaar. Oh. Uh. Ja. Ik kan me nooit voorstellen dat je een vriendin hebt of een vriend die in, in zo'n vrieskraam werkt. Oh, ja. Oh, man. Nou, mijn zoon werkte er. Maar ja, die oh. gasten moeten gewoon eigenlijk buiten uitkleden. Buiten uitkleden, in de ja. schuur. Ja, precies. Het liefst bij de buren in de schuur. Ik heb, ik heb een tijdje bij een, een scheepswerf gewerkt. Ja? En daar bouwden we met uh, epoxyboten. boten ja. Maar dat drinkt ook overal in door. Oh, ja. Als je een broodje daar een half uurtje liet liggen, Ga dan smaakte die naar plastic. Heerlijk. Maar dat was ook echt. Als je dan binnenkwam, ja? was het echt gewoon meer, meur. Meur. Ja. Ooit bij de suikfabriek gewerkt, dat was hetzelfde. <laughs> Ja, dat, is echt, dat, dat gaat, trekt gewoon helemaal in je huid. Gewoon. Je doet het duurt jarenlang voordat je het eruit gezweet hebt. We hadden het net over boten en over havens. Nou, in uh, IJmuiden hebben ze er ook even een rasje aan gehouden. Iedereen hebben ze aangepakt. Want ze dachten van daar zit allemaal zwart geld. Als je de crimineel en stra woonde daar. En wat meer van die familielijnen wonen daar. Allemaal. Ze hebben daar de hele dag gepost. Ze hebben één iemand aangehouden. Die had nog ja. een achterstand van wat uh, boetes, geloof ik. En 2,95 euro. Gewoon... Ja, 2,95 euro. 95. Ze hebben er echt een politiemacht opgezet. Dat je denkt van nou, het was het allemaal niet waard. Maar goed, wel weer goed teken dat er weinig criminele activiteiten daar zijn. Want de, en Muiden schijnt daar bekend te staan. En, uh, ze hebben onder andere staan ze bekend om hennoplontages in een boot. me nou niet echt heel handig. En uh, nou ja, verder... Uh, en je gaat het makkelijk verplaatsen. Dat is wel dan. zo. Ja. Maar uh, illegaal stroomaftap is wel een lastig puntje volgens mij. Ja. Als je in een boot ja, ja. zit. Ja, ja. Bij een lantaarnpaal even aanleggen Bij een lantaarnpaal, even even een lantaarnpaal nou ja, je direct. kan natuurlijk nu bij die uh, windmolens gaan uh, liggen. Oh ja. Dus Kijken wat de stroom, ja dat is wel gratis stroom dan. Hè, je kan ook je wietplantage gewoon aansluiten op zo'n uh, laadpaal. Of, of gewoon in die windmolen. In, ja. ja dat want is in elke genoeg. windmolen zo. Ja, verschillende verdiepingen maken. Want die, ja, ja. ja die kijk, best wel gat doen. in de markt. Ja, wel ja, ja man. Dit uh, is ah. wel een drugs uh, uitzending hè, vandaag. het is wel een druk uitzending ja. Dat is wel Straks wetenswaardigheden die wij allemaal opduikelen. Onder andere Egon natuurlijk, foute levensverzekering, informatie gelekt. Weet ik allemaal allemaal, te is echt schandalig gewoon allemaal. Weer eens even fijne muziek op die zender natuurlijk. Straks onder andere het Going Back to the Zoo. Maar eerst Glass Light Anthem 45. wilde muziek gaan laten draaien, want uh, die surfen muziek zijn, soms wel een beetje helemaal zat. Gewoon, natuurlijk. Maar eerst nog even een Light Anthem 45. En ik hoor net Marcus fanatiek en bevlogen praten over surfen. Dit zou een surfplaat kunnen zijn. Nou, ik zie oh. jou wel op oh, die plank staan met deze muziek op de achtergrond. Toch wel? Ja, dat is nog steeds wat ik mis als ik surf. Muziek. Ja. Nou, ja, je hebt toch wel een waterdichte iPhone of zo? Ja, mijn oordopjes. Je <kacht> oordopjes. Die zijn niet waterdicht. Moet ja, je nou echt op de plank, moet je ook al een walkman op? Ja, tuurlijk. En ja, als dan een boot toetert, dan hoor je hem niet. Nee, oh, die boten komen niet waar je surft. Nee. nee? dat okay. is, okay. het is wel echt een beetje, dan krijg je een extra kick natuurlijk nog. Maar surf jij ja. met zo'n plank en dan zo'n ja, zuiltje erop? Nee, ik doe een golfsurfen. Oké, oh, gol dus, uh, okay. echt alleen de plank. Oké, okay. dat is wat, wat ik vannacht gezien heb dus ja. in het donker. Ja. Ja, ja. ja, eigenlijk had je toch even moeten komen. Ja. Ik heb je gewaarschuwd. dat is het leuke. Ik heb je dat je ja. Van, je zet het erop en ik weet niet of er nou daardoor extra mensen gekomen zijn maar ik, ik was ook op een verjaardag eventjes uh, daarvoor en ik zeg van, ja het is vanavond nee dat kan niet het is toch morgen want, uh, maar het schijnt dus uh, vanavond schijnt er dan weer iets van uh, films uh, laten films zien op het strand okay. maar gisteren was dus echt een uh, surfing in the dark ja en verder is van, schijnt hier weer zijn onze filosoof onze uh, aboriginal Filosoof? Is hij Aboriginal ja. of niet? Ik zag, nee, zag een foto nee. ik, van. Dit is een Duitser ja. Is, ik zou die deden dat, dat een Aboriginal is. Vanaf nu is hij Aboriginal. Uh, aboriginal okay, is hij ja. gewoon. Hij schrijft, Als je filosofische vragen hebt, kan je bij hem terecht. En ze het gaat helemaal in te zijn om niet naar een psycholoog te gaan, Dan zag je gisteren, maar naar een filosoof te gaan. En een filosoof geeft geen antwoorden, maar gaat alleen met jou uh, de, de, de, de, de. De diepte in. De diepte in. En misschien kom je wel te zit. Nou, dan kom je met één vraag. En als je die vraag dan... Uh, ben je wat anders weten op te lossen. Ja. Je moet door, het gaat niet om de antwoord. Het gaat om de juiste vragen die je moet stellen in het leven. Ja, maar dat, doet een, dat doet een psycholoog, psycholoog toch ook. He, sorry. Dat doet een psycholoog ook toch? Ja, maar het is ja. wel door nieuwsgierigheid... en door inderdaad... Uh, uh, psychisch te leuteren. Want yes. dat is het gewoon. Uh, maar daardoor is de mens wel zo ver gekomen... dat ze denkt van nou... Ja, waarom hebben we daar nog nooit aan ja. gedacht? En, ben, ben zo, ben. Je had toen die boeken van... Uh, van de, naar het middelpunt van de aarde, van Jules Verne zo. Ja? En dat mensen zo van, nou misschien kan het toch echt wel. En dan gingen ze daar weer over delibereren en debatteren. En nou, nou, we zijn er ge geweest op de maan hoor. Ja, dat is waar. Dat is we anders. zijn nog niet naar het middelpunt ja, van de aarde geweest. Jules Verne maar was een hele goede. Jules Verne was geen, uh, uh, noem je dat, uh, uh, ziener, maar een wetenschapper. Hè? Jules heeft heel veel wetenschappers om de tafel gezeten om uit te puzzelen. Oké, okay, ik wil naar de maan. Uh, welke route zou ik dan het beste kunnen nemen? En later echt zijn ook. Ja, ja precies. Via amerika gaan. Wat? Via Amerika. Ja, via bepaalde dus nou route. routes. En hij heeft echt een route bewandeld die klopt. En later gingen wetenschappers nog een keer in het boek kijken: Wauw, dat hij dat heeft bedacht. Nee, dat heeft hij niet uit de duip vandaag gezogen. Dat heeft hij gewoon met wetenschappers die om de tafel gaan hij heeft zelf ook heel veel inzichten Dus zo bijzonder is het nou weer niet. Nou. nou, nee, precies. Laten ja. we even, wel ik even heb wel rationeel blijven. Als uh, klein kind. Ja. Maar goed, om terug ja. te komen op filosof, filosofie, filosofie, is belangrijk. Socratisch gesprek met elkaar te voeren is heel belangrijk. Ik heb het ook, Ik heb zo'n cursus aan Socratisch gesprek. Dat is jouw ja, man. Kijk hoe verlicht ik ben. Zie je dat? Hartstikke ja. idee. We gaan straks even een verlichte foto van jou op de site zetten. Ja, verlichte foto. En van een t-shirt. En van een t-shirt, oké. Okay. Nou, gaan we eerst even muziek draaien. Ze hebben een nieuwe cd uit. Het is altijd ook een beetje filosofisch. Het is, het is mooi en zoet. Belle en Sebastian. Alleen, waar gaat deze plaat nou over? Of een zelfmoordgirl? Suicidegirl? She wants to be a suicide girl. I'll take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 She is special I can see what she has got But what I have loved and got close she'll take And to the world expose She gives it all away Oh, dit is meer zoet. Bella Sebastian, niet Bella en beest, Bella en Sebastian en Suicide Girl. Ja, ja. grappig, sommige maakt de muziek niet. Ik denk, het wow, is heel zoet. Maar geven we dit? Oh, het stond de tekst is nog niet allemaal. Je denkt van, uh, jipio, wat is het? Leef leven een groot feest. Uh, over Suicide gesproken. Het Schijnt dat uh, in Haarlem heeft volgens mij een van de gevangenen zelfmoord gepleegd. Zoiets oh, heb ik gelezen en die heeft dan weer te maken met een liquidatie in Amsterdam weer van een andere crimineel. Ja, spannende gebeurtenissen. Zullen we ons er gewoon niet mee bemoeien? Dat ruimt zichzelf zo lekker op ook, hè? Maar ja, goed, we hebben meer van dat soort problemen. Dat is ook in Syrië ook. Oh man, wat moet ik daarvan vinden ook gewoon weer? In Syrië is ook die gifaanval. En het grappige is, dan zitten wij daarnaar te kijken. En wij zitten daarnaar te kijken. Dat heb ik bij mezelf, hè? Dan krijg ik het dat, dat, dat gevoel van. Jezus, wat voor, wat voor toneelspel hebben we nu weer? Is het niet een beetje overdreven hoe ze allemaal reageren? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet. Wat liggen daar duizenden, liggen daar gewoon dood. door een of andere gifgas. Dan gaan we dat nog kritisch naar nou zitten kijken. Nou, is dat wel een gifgas? Is dat wel? Ja, Zit als dat dan wel achter? Of is het iemand anders? Nou, ik weet het allemaal niet hoor. Maar het is wel lastig, wel moeilijk. Nou, wat het grootste probleem ervan is, als het gifgas is, is het een uh, oorlogsmisdrijf. En als het geen gifgas was, nee. dan niet. Nee, oké. Okay. Ja. Want gifgas gebruiken is een oorlog. Vandaag hoorde ik hier dat uh, Barack Obama wel uh, wat troepen heeft uh, klaargezet. Maar ja, ik geloof dat Rusland... Rusland is dan ook weer een halve vriend van Assad. Die zit er een beetje op tegen. En die zit ook weer in die VN. En China is er ook niet helemaal mee eens. Dus dan gaat het weer niet door. Ha, vermoeiend vind ik het. En die VN zit er op 20 minuten afstand. Zit daar gewoon, die zou gewoon onderzoek kunnen plegen om te kijken of het wel echt dat gifgas is wat ze bedoelen. Oh, het is ook, ook moeizaam ook. hè? En dan, dit, ook dat andere zie je nog te volgen van uh, Mubarak die nou weer vrijgelaten is. Want Morsi is nu de foute man. Terwijl eerst was het Mubarak. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Ik ook uh, ik niet. Het, het vliegt alle kanten op. Je denkt van nu hebben we de bad guy. Nee, dat was niet de bad guy. Het is die andere bad guy. Dus de meningen van mensen die daar slachtoffer zijn geweest, die veranderen ook gewoon. Ik, vroeger had je die strips, dat was makkelijk. Ja? Dan had je gewoon, dit was, was de slechte dik ja. en dit zijn de goeie. En dat was altijd zo. Het was echt het was zo heel duidelijk. Gewoon. Ja. Ja. Waarom doen we dat niet gewoon in het echt ook? Dit was gewoon dat heel soort. En gewoon... dit, dit vliegt, en dan, nee, nu snap ik het. Nee, dan is het toch weer helemaal anders. Nou ja goed, zelfs met de helder verandert het ook natuurlijk, de nieuwe Batman schijnt ook een of andere vaag iets te zijn waardoor Batman uitgelegd wordt waarvoor hij zo geworden is. Hij wordt zelfs menselijk. Ja, en, en super, uh, Superman en Iron Man gaan uh, samen die ja, doen. En, uh... Ja, VS, ja. Dat... Ach, leuk. Leuk om dat als filmmaker te maken, maar uiteindelijk is het voor, voor de kijker, is het, wordt het bijna een soort documentaire. nee het wordt, niet, het wordt een beetje een soap wordt het bijna. Ja. En daar zitten we nog niet op te wachten. Wij mannen willen wat RTL 7 uitzendt. Ja, gewoon oh mannen. Meer voor mannen. Harder moet het zijn. Nee, die plaatje. Ja, daar zit zo'n... Dat ah, vind ik een heel suf stukje zit eraan. En dat stukje kan je er ook afhalen. Dan krijg je dit. Dat is veel grappiger. Is dit hetzelfde plaat? Dit is dezelfde plaat, ja. Oh, okay. Maar goed, je wil ook dat die op Sky Radio wordt gedraaid natuurlijk. Dus vandaar is het uh, vast plakken. Oh, ja, dat heel leven. Ik hoor gewoon in deze plaat. Van Back to the Soul. It's a one-week quiet night The flowers of the moon kiss the sky And I hypnotize the right Voor iedereen Wist je zelfs dat hij ooit zijn nek heeft gebroken Charlie Met een van die stomme films dat Allemaal stomme films waren het natuurlijk allemaal van Charlie Ja het was echt stom Echt stom. En toen kreeg, kreeg hij water op zijn hoofd uh, aan, aan het spoor En toen viel hij heel hard viel hij op het spoor En toen is hij zijn nek gebroken En dan had hij wel een beetje last van zijn nek Maar ik dacht die films moeten af En uiteindelijk kwam hij erachter dat hij zijn nek had gebroken Nou ja goed Marseltje dat hij niet met hoekjes omgegaan. Maar dat had makkelijk gekund, ook met gebroken nek. We hebben het over Charlie Chaplin. Want we denken dat deze baat op hem is geschoeid. Ja, ik denk niet dat het op die Charlie van two en een half man is. Nee, dat denk ik niet. Nee, precies. Dus dat is bekend eigenlijk als je die googelt, krijg je Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, Charlie and Chocolate Factory en uh, die van 2 and a Half man. Oké, okay, dat zijn een beetje de top drie van de bekendste Charlie. Wij denken altijd ook al Charlie's Angels, maar dat is natuurlijk vooral vanuit het mannenoogpunt gezien. Op de Facebookpagina staan uh, allerlei foto's. Het is weer t-shirt het weekend. En ik zie uh, een t-shirt van uh, Marcus. To in cloud. En wat staat op mijn t-shirt eigenlijk? Want ik heb hem altijd aan. Fast track stereo. Ik vind het wel heel radio Jack and Jones. Even reclame maken. Oh. Nee, nee. Dat, dat, dat, dat zie ik. ook. Oh, ik, ik, ja. ik zie nu eigenlijk zelf dat er een platenspeler op staat op mijn t-shirt. Ja, dat is cool. cool. Ja, dat is eigenlijk best wel eigenlijk grappig. Eigenlijk moet, uh, moet dit uh, ook bij de final jaren komen. Want uh, ja. we hebben zo'n programma dat is op woensdagmiddag. Dat doet Roed Jansen. Ja. Die trouwens volgens mij dit weekend of volgend ja, dit is week is een feestje. Ja. ja, Extra Lars Ruud Jansen zag ik. Ja. Ja. Ja, de t-shirt moet ook waarschijnlijk extra. Nee, ga, nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat was te makkelijk dit. Dit was te makkelijk. Dat gaan we niet <laughs> doen, Ruud. nee, dat grapje laten <laughs> we voorbij schieten. Dat is niet passend. Nee, het uh, ja, is wel leuk, die t-shirt zo. En, ja, ik word, mij wordt wordt natuurlijk altijd klaargelegd. Ik kom uit de douche van en roep ik altijd handdoek. En er wordt een handdoek gegeven. En een t-shirt. En wat moet ik aan? Vraag ik altijd. Nou, doe de t-shirt maar aan. Dat is weer schoon. Oh heerlijk, zeg ik dan. Trek ik even snel Schat, aan. Schat, dat ruikt hij weer lekker. Dat ja, ruikt weer heerlijk. Nee, dat is de verkeerde t-shirt. Oh, ik vond hem wel lekker ruiken. Ja, dat zou wel. Nou, en uh, dan draag ik, ik t-shirt en ik heb eigenlijk nooit gezien wat erop stond. En nu via de foto kan je het ook zien. Ja. Goed, wat we, oh, je kijkt ook weer zo het gezicht van jou. En dan heb je het over die neus. Maar ik had echt gefocust op het t-shirt. Ja, nou je ziet het hè, die maar neus. Die neus weer hè. Ja, die, die neus. Dit lijkt wel zo'n snavel. Man, misschien moet ik er wat in laten spuiten. <laughs> wat uh, botox of zo. In ja. je kin. En je hebt van die feestjes waar je dat kan doen. Je kan ook Tot. gewoon iets meer eten. <laughs> ik ga liever naar andere feestjes waar je wat in kan spuiten. Nou, eh... Uh. <tus> <laughs> nee, geef dus Marcus... we moeten niet te lang lachen. Nee, maar Marcus, nee, niet lachen om jij grappen, dat doet iemand anders wel. Marcus? Marcus prima. En er is een uh, vrij bizar uh, filmpje opgedoken ja? uh, van een gigantisch sinkhole in Amerika. Oh ja, dat heb ik gezien. Uh, ja, op het filmpje is te zien dat er een uh, hele grote partij bomen en, en eigenlijk alles, aarde, alles instort. Ja. En uh, ja, de mensen eromheen, die eromheen wonen, die moeten uh, snel uh, verhuizen. Dat is zo gemietig. Want, uh, het verdwijnt het kanst, ook gewoon echt, hè? Ja, het verdwijnt echt... Het is een, een gat van uh, meer dan 100 meter diep. En er zit daaronder zit een... Uh, zat een hele grote grot die waarschijnlijk is ingestort. Ja. Yeah. En uh, ja, echt de hele aarde verdwijnt gewoon. zo. Het het hoort ook gaat ook? Ik zag van... La, la, la, la, la, la, la. Ja. Ja, ik bedoel, wij zijn zo gewend uit films dat je dan van die hele heel spellende muziek dit zakt gewoon weg. Zak gewoon weg. Zo van, nou, zo gaat de natuur. That's life. Soms dat zou dat wel makkelijk zijn dat je ja. op zo'n soort momenten gewoon zo'n zo muziekje zak, krijgt. Zakt gewoon weg. Een zakmuziekje. Maar dit, ik, ik had wel het gevoel dat ik wauw, dit is wel. Dit is wel heftig. Gewoon hele complete bomen en bossen kunnen verdwijnen. Gewoon hele dorpen kunnen in de, nou, in de grond wegzakken. Nou goed, kan het ook gelinkt worden op Facebook? Ik ga hem op de Facebook zien. Ja, we gaan op de Facebook, ja, op de Facebook. Zien, ja. dat Ben ik ook heel nieuwsgierig naar hoe dat eruit ziet. Moeten we straks nog even hebben over die Steve Jobs-scholen, de iPad-scholen? Ja, waanzinnig oh, hè. Ik heb man. een stukje gezien. Met uh, Maurice de Hond, die heeft er iets anders gevonden waar hij zijn tanden in zet. In plaats van die, uh, die moordzaak, weet je wel, met die klusjesmannen en zo Close your time. weigh you down, but not this time. All ja, City en uh, uh, ja, zoiets. Ja, heb jij nou mijn krant? Ja, ik heb jouw krant. En ik scheur hem ook nog even in twee, gewoon even hier. Ja, we zitten, dat weten mensen thuis natuurlijk Heel vaak zitten we ruzie te maken gewoon tijdens de uitzending. Dat zie je, moet je even op de internetzijde kijken. Dat is altijd zo grappig. We hebben afgesproken dat we elkaar niet meer zouden slaan. Maar dat ja, helemaal maar je gek. sloeg net wel heel hard. Ja, maar ik deed het met de krant, zeg. Kom op, je hebt nog geen mietje zeggen. Ben je toch geen homo? Oh, sorry! Nou nou, nou, nou, nou, nou. Nou, nou. Ja, nou zijn we er weer. Heeren, echt dat het we een beetje. Ja, dat precies. Uh, het, is ja, dat precies. Uh, het is tijd voor Zandvoortse berichten. Ja, zeg. Ja, doe maar. Ja, hij moet alles nog uh, ja, doorlezen toe. volgens mij. Oh, iedereen, is, iedereen speelt nu de bal toe. Ja, precies. Voor iedereen Wie, schiet? Speelt Wie schiet? Nou ja, ik heb hier zelf uh, op zoek naar een boeiende cursus voor het nieuwe seizoen. Zaterdag 31 augustus organiseert de Bibliotheek Zuid-Kennemerland... de cursusmarkt. Rijf 50 organisaties bieden cursussen aan... van sport en taal tot kunst en gezondheid. En van 11 tot 4 is iedereen welkom... in de Doelenzaal op het binnenplein... van de Bibliotheek Haarlem Centrum... in de Gasthuisstraat te Haarlem. Maar ik heb zelf ook... kijk nog even op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. want volgens mij komt er ook in Zandvoort... ook zoiets. Oh. En dan kan je gewoon even kijken wat je kan doen. En er was sowieso ook uh, dat... de uh, bibliotheek ook... Uh, in september een bijeenkomst heeft... voor mensen die een leesclub willen beginnen. Ja, het klinkt een beetje suf... maar het is eigenlijk best wel leuk om... Oh, bepaalde leuk. boeken die dan helemaal in zijn... om die eens met anderen te bespreken. Want vaak ben je gewoon, noem dat... een roepende in de duisternis. Ja, ik, ben, ik heb ooit een vertelcursus gedaan. Daarna hebben we een vertelgroep opgestart. En het is best grappig om dan vertellen te, te, te vertalen. Nee, te, verhalen te vertellen. Goed. Ja, precies. Tijd voor politieberichten. Even wat zakelijk, want dat hebben we gehad. middag werd een uh, traumahelikopter naar Zandvoort gedelegeerd... ...wegens een zware val van een motorrijder op het circuitpark Zandvoort... Daar is training op het Zandvoortse duinen uh, Was er uh, uh, een uh, coureur... ...achterop het circuit heel hard ten val gekomen. En volgens getuigen ging de man hard achteruit en uh, raakte bewusteloos. En op een gegeven moment is, uh, heeft hij ook veel bloed verloren. En uh, via de traumahelikopter duurde het toch wel een geruimte tijd... voor het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd kon worden. Maar toch weer stabiel en zo allemaal. Op het is vervoerd. En later werd er nog weer een, uh, het, het, het, het circuitpark stilgelegd. Want toen was er weer iemand die gevallen was. Maar die was niet zo zwaar gewond als die, de voorganger, zeg maar. Het schijnt ook dat het circuitpark Zandvoort heel slecht is voor motorrijders. Ja? ja, dat heel korte uh, uitglijmogelijkheden. Oké. Oh, okay. Maar dus... kunnen ze geen, uh, geen boer op hangen dat je er niet zo hard rijdt? <laughs> ja, gewoon snelheidsbeperking. Snelheidsbeperking. Oh, Boorden dat goed. is het. Ja, dat is oh. een goed idee. Ze oh, wordt zo hard gereden ook, zeg. Hm. Ja, dat is gevaarlijk. Maar, nergens voor nodig. Nergens voor nodig, vind ik ook. Ja, de kofferbakmarkt uh, was weer een groot succes. Uh, voor de tweede keer dit seizoen uh, is de Jutter, Jutters kofferbakverkoop op het plein uh, een succes geworden. En vanaf... Een al vanaf het begin om tien uur uh, liep het uh, storm met kooplustigen. Ja. En uh, rond uh, 17 uur was het afgelopen. Uh, de organisator Roy van Buringen was ook na afloop een bijzonder gelukkig man. Kennen we die? Ja, die kennen we heel oh, goed. Die want we die, we, die uh, ja. werkt ook hier ja. bij, de de radio. bij de radio. Oh uiteraard. man, die kan, die kan echt organiseren. Die organiseert van alles en nog wat. Hè? Ja, die, die doet van alles. Oh, man, hij verwacht die... dat er volgend jaar nog meer kofferbakverkoop komt. Nog meer komen. rotzooi oh, okay. langs de kant van de straat staat. Ja. ja, er is uh, in uh, Circus Zandvoort is op 3 september weer Cinema Nostalgie. Dat gaat dus weer beginnen. De deuren zijn open vanaf 1 uur. En de film wordt deze keer How to Marry a Millionaire. En dat is een film waarin nou ja, voor de echte liefhebbers Marilyn Monroe speelt, Betty Grable en Lauren Bacall. Dus drie mooie dames. Oh, het is, dat uh, moet toch een, een, een hele leuke zijn. Het is echt een van de meest vertreffelijke comedierollen van Marilyn Monroe. En ze speelt een verrukkelijk, maar onmiskenbaar slechtziend model die samen met haar sluwe een penthouse in Manhattan verhuurt in de hoop rijke echtgenoten aan de haak te slaan. Ergens heb ik zo van, goh, die moet ik eigenlijk ook eens zien. Ja. Ik ben vrij die dag. Oh. Oh. Je gaat er ja, niet. En man. wat ik ook nog wilde zeggen, dat de, de, de filmclub van Simon van Kolm die gaat dus weer beginnen op 4 september. En ze beginnen met de film. Ik heb voorstuk gezien of Gambit. Dat betekent dus dat uh, er is een meesterplan... om een waardevol schilderij te gaan stelen. En de miljardair... Kunst, Kunsthanger. Lord Shamandar, die, uh, die moet daarvoor uh, versierd worden... eigenlijk door hoor. de vrouw met de baard... die bij ons op de website staat. Oh! Weet je nog hoe ze okay. heet? Um, ja, ik ben het patroon. Cameron Diaz. Ik haal die twee altijd door elkaar ja. ook. Ja, kijk, daar staat toch een leuke. Trailer ja, oh, doe ook. even niet. Er wordt ontzettend weer afgeleid. afgeleid. Audi uit de oh. die kleren gaan. Oh, daar kan ik helemaal niks. meer. slaag helemaal op vol. Ja, het is van. ook een meid met uh, benen tot onder de oksels gewoon. En het voorstukje is gewoon wel heel grappig. Ja, die iemand zit er gewoon even. in zijn korte broek. Ik doe even het scherm weg. Zo. <laughs> Vorige week werd door de dierenpolitie, door de meldkamer werd ingeschakeld. dat er vleesballetjes op straat en in de parken werden gevonden. met vrij, vrij, vrij scherpe metalen Daarin. En de politie uh, vroeg alarm, gingen op zoek toch uit, vond eigenlijk niet zoveel meer. Hierna vonden ze nog wel een stok met ook weer een scherp voorwerp eraan. Uh, dus eigenlijk al met al viel het mee. Ze dachten echt dat die, die, die feestballen door heel zand worden uitgestrooid. Dat is niet het geval. Ah. Er waren dus maar een paar zijn rondge maar mocht je nou wel iets zien... Om een het een bepaalde wel. hond of zo. Dat ze een bepaalde hond uit wilde het, ruimen. Zo'n irritant keffertje of zo. Ja, dat, dat okay. die toch heel erg grote hoop nou achterliet, Dat ze daardoor uh, irritant uh, <laughs> werden bestempeld. Maar goed, dus de politie zegt wel... Uh, het viel mee, maar hou wel de ogen open. Ja, tot zover de Zandvoortse berichten. Ja, en ja. ik zal nog één dingetje... Ik nou? zal even kijken of ik de foto's van de zandzoekuren nog even op de Facebookpagina kan plaatsen. Oh, dat is wel leuk. Voor de mensen die ze gemist hebben, ja. kunnen ze even kijken. Het schijnt nog te kunnen stemmen of zo. Het kan ja. nog stemmen, want de ene... Er waren twee winnaars eigenlijk, maar met een paar puntenverschil geloof ik zo. Ja. Is er één, is de, de eerste geworden. Maar het zou ook al twee keer gewoon kunnen winnen. Maar wat gewoon wel erg jammer is. Die van Italië. Dat ja. uh, zo, was zo'n beeld met zo'n grote neus. En met een duim dat hij aan het liften was. Ja. En die duim is stuk en de neus is stuk. En ik denk van welke... Ja, uh, piepen de piep uh, heeft dat nou weer gedaan. Hè? Ja. Ik vind het echt zo, uh, waarom nou weer? Dat komt je? ook omdat we uh, bezuinigd worden op cultuur. Dan worden de kinderen dat niet bijgebracht, dat het belangrijk is. Dat het misschien mooi is en dat, dat is je niet aan mag komen. Is. Ik moet er langs, wat een goed doel, allemaal ja. zeggen. Nou, tijd voor die landenkeuze. En uh, natuurlijk, met oude plaatsen is het altijd leuk om er gewoon een stukje af te halen. Ja, het is ook omdat de scholen weer begonnen zijn. The teacher tells you, stop your playing, and get on with your work. And be like Johnny Too good. Don't you know he never shirks. He's coming along. Ik wil gebellen, jij hebt mijn uh, tandarts. Ik heb deze bijvoorbeeld. Ik heb haar. Ja. Ik heb, bij, bij, bij, bij mij wordt er nooit gebeld. Nee, dat moet je persoonlijk halen. Oh nee, ik had, ik had een tijdje deze. En dan geef het, heeft hij Frans in deze. Ik vond die vond ja. hij toch vriendelijker. Maar de muziek was wel hetzelfde. School van de Supertramp. Ja, draait hij dat in de, ja, in de wachtkamer? Ja, zoiets. Gewoon niets aan de hand. Weet je. Oh, kom lekker binnen. En oh man, dan gaat hij in de slag? Uh... Hij heeft aan mij een goede klant. Die dat voor mij, die uh, filosofeert... terwijl je dus helemaal in die stoel ligt, op zijn kop. Oh, nee, toch. En dan begint hij allemaal van... ja, over de muziek in zijn wachtkamer... en dat hij uit een Italiaans restaurant heeft gehad... en oh. dit en dat. En, oh, ik dacht, dat die eindeloze... En dan zegt hij ook van... ik kijk even naar buiten om mijn nek te sparen. En, en dat gaat maar door, weet je. Ik heb één keer gehad dat ik bij de tandarts lag. Yeah? De, daar gewoon hebben ze de radio aan staan. Yeah? En toen werd ik net voor van alles behandeld. En uh, toen kwam er op de radio langs... Uh, nieuwe uh, vrije zorg... Uh, of uh, vrije tarieven. Yeah? Tandarts yeah? zorgt voor meer... Uh, um, Concurrentie. Nee, juist niet. Maar yeah? dat ze eigenlijk tandartsen maar gewoon... maar wat deden ja. om oh, oh, geld ja. te verdienen. <laughs> en toen lag ik zo... Uh, Dan denk je van ja, dat, ja, was wel dat heel ben je benieuwd uh, bij mij aan het doen. Ja, <laughs> echt, die, die, die prijzen zijn zo verschillend ook allemaal. En mijn vrouw is daar zo kritisch in. Die ja. gaat naar kijken, daar ben ik geweest en ik gooi die, die trek. Ik ga op de hopen en zei, ze maakt ze open, en en geeft het zeggen... Hoe lang heb je in die stoel gezeten? Oh, tien minuten is uit. Heeft hij dat gedaan? Heeft hij dat gedaan? Ik denk het wel. Ja, let eens even op wat hij gedaan heeft toch. Ja, maar het wordt toch allemaal declareerd. Ja, maar dat is toch onzin. Als hij dit allemaal gaat declareren. als hij het niet gedaan heeft. Dat is toch, dat is toch zonde van het geld. Dat, dat... Nee, goed, dan gaat zij erachteraan. Ik... En dan klopt het meestal wel. Maar soms, hè, of dat klopt het niet. Nou, het is, weet je wat ook zo grappig is? Want er, er was ook een, uh, een wethouder uit de Tilburg, Eer yeah? de Ridder... Die, uh, die vond het. Uh, het was alsof van ja, de zorgkosten in ons land die worden zo hoog. Hij ging dus met een hevig bloedig de snee in zijn vinger naar de post. Yeah. Maar die was dicht, dus hij besloot langs te gaan we de eerste hulp in het ziekenhuis. En vorige week plofte de rekening neer op de deur met 2.284 euro zo. voor pleister pleisterplakken, weet je wel? En uh, hij vond het wel raar, maar hij zegt van, ja, hij ging aan de wachtkamer. Uh, hij moest op advies van de verpleegkundige zijn vinger dichtknijpen en hem hoog houden. Vervolgens was, de was hij aan de beurt. En er, er werd toch een klein verbandje over gedaan. En hij was gewoon uh, binnen vijf of tien minuten waren ze weer bij, het, bij buiten. En dus ja, hij vond het wel buitensporig. Maar hij wil toch niet vertellen uh, welk ziekenhuis het is. En hij zegt ook van... Uh, uh, waarschijnlijk is de rekening gebaseerd op de zogenaamde DBC-code. Dat is een tarief voor verzekeraars en ziekenhuizen waar afspraken zijn voor zijn gemaakt. Een standaardtarief. tarief. Nou. Maar ja, het is, het, is, uh, het is te gek voor woorden gewoon. Ja, ja. en het Brabantse Dagblad heeft wel gebeld met de Nederlandse zorgautoriteit. Die vindt de rekening inderdaad hoog, maar ze konden niet zien of het bedrag terecht was. Dan moet je echt okay. nagaan wat die, het die DBC-koord gaan nog wat mannen erin zitten om dat uit te zoeken ook. Hè? Ja, dat precies. moet ook allemaal betaald worden. Het blijft allemaal geldkosten ook gewoon. Nou, Wie weet is het allemaal een stuk openbaar geworden. Want Egon had namelijk wat dertig pakketten bij burgers laten bezorgen. En die pakketten moesten daar helemaal niet zijn. Dus heel veel mensen hebben heel veel persoonlijke informatie thuis gekregen. Gisteren was het nieuws te zien dat een iemand die uh, had gebeld naar Egon... die had Egon nog gezegd van nou stuur het gewoon weer even terug. Nou zijn maar het pakket naar de, naar de, naar de post... Uh, en die had zoiets: ja, je ja, kan het niet zo terugsturen, want er is geen antwoord op nummer bij. En dan moet er nou gefrankeerd worden, en het kost zoveel. Ze zeggen: ja, hallo, het is hun fout, dat ga ik niet doen. Nee. Dus dan nou, zei het niet in zitten lezen. Ik zou hem echt niet in kunnen houden, gewoon als ik zo'n pakket voor me heb. Ik zou echt alles willen lezen. Gewoon. Want je weet, staat er iets in van je buurman. Dat wil je dat toch graag weten. Ja. En wat voor rande biljonage je hebt wonen. Misschien is hij wel, wel schizofreen of zo. Oeh, maar dat wil je wel weten. Dan ga je toch een andere verzekering afslaan. Ja, dat of kan allemaal. Maar goed, alle vertrouwelijke informatie. En uiteindelijk kwam uh, Egon over de brug. So, ja, sorry. is toch een beetje, een beetje fout geweest. Ja, het is niet helemaal goed. Dus nou gaan ze beter aanbellen het ophalen, waarschijnlijk. Nou, mijn ja. zorgverzekering die had uh, voor de grap even. Foutje, 1750 euro van mijn rekening afgehaald. Even, Kijk. Uh, vonden we hem wel handig. Ja, en als zij nou gaan samenwerken met de regering... dan kunnen zij toch mooie dingen voor elkaar krijgen, hè? Ja, dat, ja als die gaan samenwerken... Zo, man, dan kan er heel wat geld bij ons weggepeuterd worden. nog. Ja, nou, fijn. is wel weer te weten. Ja, leuk op zaterdagmorgen. Je denkt zonder zorgen wakker te worden... dat je dit soort berichten hoort. Maar we hoort. hebben ze toch... We hebben ze toch stiekem. Ja. Kwart voor tien en de zaterdagmorgen straks om tien uur. Goeiemorgen, Zandvoort. Blijven naar Tijl Hoogland. De lijnen zijn weer oké, okay mevon. De dangekken zijn geplaatst. Dus wees op tijd, hè? Want vol is vol, zeg ik altijd weer. Er is gratis koffie, hè? Had ik al gezegd? Wat? Gratis koffie? Op de fiets. Nou. Ja. Be to make it to the top, so go-oh Got a little competition, oh You're gonna find out how to cope with living on your own, oh-oh Toen door Cinema Club of in een oude single. Maar binnenkort komen ze wel weer wat nieuw werk. En ze hebben altijd van die hele leuke stoets opgeplaatst. En dat is leuk om ze op de zaterdagmorgen gewoon even voor je kies te krijgen, en toch? Lijkt me wel. Het is de zaterdagmorgen. Het loopt weer tegen 10 uur. En we kijken nog mee om ons heen. Natuurlijk, uh, nog steeds uh, de discussie: van uh, moeten we nou wel naar Schaliegas gaan boren? en nou, minister Kamp is nog wat terughoudend en zegt wel van, nou, het blijkt er toch wel van te moeten gaan komen. Uh, anderen zeggen, nou nee, er is nog onvoldoende uh, uh, onderzoek gedaan. Het zou nog explosiegevaar kunnen opleveren, in Bokstol vooral. Dus nou, ik ben nieuwsgierig. Krijgen we straks misschien wel van kraters daar? Ja. En dan hebben we ook een soort van... Van, van die putten, die zo, waar van wat uh, ja, naar de de de de beneden zakt. Ja. Het dorp verdwijnt dan gewoon. Maar dat is echt in Amerika, die plekken waar ze die, dat gas op hebben geboord... En dat is dan vrij leeg. Yeah? Dat steken ze dan in de fik, zodat het gas niet kan ontsnappen. Nee. Maar dan heb je dus echt zo'n zo pour-to-hell. Dat is echt zo'n <laughs> gat waar gewoon vuur... Heel oh. lang brand. Dat is heel bizar. Oh. Dan dus kan je wel mensen die je niet leuk vindt... Die kun je daarin. Uh... Die zou je daarin kunnen gooien. Oké. Okay, okay. oh. Zou kunnen. Ik vind ja, nee, nee, het toch een rare stap. Ik lees dit over liggen. crematies en zo. En over een dode bij de Londense Bank. Of nou. Dus uh, er is een 21-jarige stagiaire. Ja? En uh, die, die uh, werkte dus als stagiair bij de Bank of America in Londen. En die heeft drie dagen non-stop gewerkt. En toen ging hij even naar huis om te douchen. En toen zakte hij in elkaar. En hij is dus overleden. Hm? Het ging om een stagiair afkomstig uit Duitsland... Hij heet Moritz Erhard. En die net als andere stagiairs buitengewoon hard werkt om de kans te vergroten... dat hem een baan zou worden aangeboden bij de bank. Ja. En het is ook helemaal niet ongewoon volgens de independent... dat stagiairs alleen maar even naar huis komen om te douchen en een vers strak pak aan te trekken. En daarna gaan ze gewoon weer terug naar de bank om geld te verdienen voor hun baas. En deze Morris Erhard was dus echt... drie dagen achtereen om zes uur morgens thuis thuisgekomen... om een uur later weer aan het werk te gaan. Oh, oh, ja. Vind je het gek dat je hier stort. Ja. De Bank of, Bank of America heeft ze dood bevestigd... spreekt van uiterst ijverige... veelbelovende stagiaires. Dat waren en drie de... mooie dagen. Dank. het waren ja, drie uh, geweldige dagen. Dat wordt waarschijnlijk gezegd... tijdens de crematie. Ja. Maar van verwachten dat ze 100 tot 110 uur... per week werken. Oh, ja. Maar ze krijgen wel... betaald. En het is niet, niet misselijk. Want ja. in uh, Nederland krijg je maar 200 euro... als het Maar hier krijgen ze dus zo'n drie... 3.000 euro per maand. Zo, dat wil je wel uitsloven. Kijk, nou, dat wil je wel je best voor doen. Dat is mijn jaarloon, jaarloom, plusminus 3.000 euro. Ja, ik, ik, doe, ik betaal vrijwilligerswerk in de zorg. Je chargeert, he, je chargeert, Ik chargeer, dat is ook altijd een beetje. Ja, precies. Ja. Ja, ze hebben nu een nieuwe manier gevonden om te kijken of je suïcidaal bent. Oftewel zelfmoordneiging oh, hebt. oké. Okay. Uh, ze hebben een test gedaan. en Een aantal mensen met uh, die panisch depressie waren uh, gevolgd. En panisch elkeer, depressief? Uh, ma, panisch. panisch. Ja, ik Panisch manisch mani en panisch depressief. Ja, ja. Um, en daar hebben ze elke keer bloed afgenomen. En een of andere stof die in het bloed zit, die uh, kun je aanzien of mensen suicidaal zijn. Zo, mensen okay. die suicidaal zijn hebben die stof meer. Dus nou. ja, dat is tegen, we gaan straks oh. gewoon elke week naar de, naar de huisarts is. bloed afnemen. Dit is eng, hè? Of misschien wordt het straks standaard geprikt als je naar je werk gaat. Ik heb hier nog een pakketje met zorgverzekeraar-documenten. Ik ga er even in lezen voor hoeveel verzekering je nou moet afsluiten, levensverzekering. Dat is niet te doen meer dan, hè? Nee. Als die maar informatie je je uitlekt. Geen, je krijgt geen... Uh... Een nou? uitkering als je suicide pleegt, hè? Nee, precies. Nee. Dus dan kan je het voorstellen dat die mensen die met dat DNA met dat... Je moet echt zo ontzettend het best, uh, best doen om uh, ge geaccepteerd te worden in deze maatschappij. Maar je krijgt ook niet zomaar meer een levensverzekering. Ik denk, uh, ik, ik zit ook in een risicogroep, hè. Als je boven de 50 bent. Ja. En dat je dan uh, niet zomaar een levensverzekering krijgt. En dat je dan uh, getest moet worden van is je BMI goed, hoe is je bloeddruk, lalala, Is het dan niet goed, dan krijg je levensverzekering gewoon niet. Nee. Maar ja, dan kan je gewoon dat bedrag natuurlijk gewoon uh, sparen een Apart. per maand. Uh. Ja, dus nee, jij bent toch niet boven de 50? Nou, net. Hey. Niet zo hard zeggen. Nu, nu doet hij het goed, zijn hè? de Nou doe je het goed, man. Ze ah, ziet er toch ah. zo jong uit ook, hè? Ja, hè? He. Heel erg. Ja, ik, ik doe heb... wel dingen. Voor, voor, voor 18 jarigen doe ik gewoon. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, maar ja dat dat Is dat touwtje jong? Dat ja, dat houdt me wel af. jong. Dat is echt een uh, ding. Dat is ja, echt wel waar. Precies, daarvoor kunnen we radio maken of nog zo jeugd of vergist zijn. Precies, uh, plaatje wat ik afgelopen weken tegenkwam. Af en toe moet ik me gewoon weer even laten gaan in een plaatje. Is dit nou voor raar? Sint James heet het. Avond. 7 Probeer dat uit te Hoe? spreken. 7 <laughs> volt. 7 volt. zijn Ja, Dürze. ik denk het Sint-Bonus, het is een bonus trouwens ook nog. Je hoort het al. Nog ja, net... zoals ze wow zeggen, dat is wel Duits, ja. En Klink, het is lekker. Het is nog net geen grunten, maar het zal bijna. Zijn. Ah. Je mag meedoen op de achtergrond. Cliffs he watches, he waits the night to see the day. His way, last call will find us all. But there's a light that leads away, our way. Oh, mooi hè? Als er maar ooooi oh, oh, oh, oh, gedaan wordt, dan uh, is het altijd lekker zoetsappig. Uh, St. James, het uh, bonustekst van 7 Sevenfold. <kstert> Sorry voor mijn uitspraak. Ik zal er uh, aankomende uh, weken op oefenen. klonk wel Duits. klonk wel Duits, hè. Komt wel aardig gebeurd. Nou, als we het toch over Duits hebben... Dat is wel wonderbaar. In de Britse Lincoln worden binnenkort de sigaren van nazi-kopstok Herman Göring geveild... De roretjes werden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... uit zijn huis meegenomen. En de sigaren werden speciaal voor de Rijksmarschal gemacht. <laughs> op de dozen waarin de sigaren zitten staat de tekst... Sondern Vertigung Reichsmarschall Hermann Göring. En ook staat Görings initialen die staan en zijn wapen op de dozen. Dus volgens de BBC moeten de sigaren tussen 900 en 1400 euro op gaan brengen. Zo. Hij is dus oh. gestopt in 46 met roken en hij heeft een cyanide capsule ingenomen vlak voordat hij opgehangen zou worden. Is dat iets voor uh, Mysteryland, om het door het spelen? Is dat iets voor daar? Misschien, ik, ik weet het niet. Okay. Ik, vind, ik vind het wel weinig. Ja. Veert, 1400 euro, zei je? Ja, maar in die tijd kostte ze helemaal, helemaal niks. Nee, nee maar... Oké, okay, maar... Maar als misschien als het, per stuk hoor, ik weet niet hoeveel er zijn. Want, ik bedoel, voor een, voor een beetje goede sigaar betaal je al gewoon 100 euro. Oké, oh, kijk, ik denk en echt goede raar ja. dan, hè? Maar en dus... Ja. ja, 1400 euro vind ik voor hele exclusieve, een doos hele exclusieve sigaren helemaal niet zo... Het is helemaal niet... Uh... Nou, nee. nee. nee, het is een hele bijzondere sigaren. Het is ook een collectors item, maar ja, ik vind het, het wel ja. een beetje een ja. in-collectors item. Ja, precies. Nou, Verder nog over Dirk te melden dat hij afgelopen week toch uit de kast eraan gekomen is. Dat hij echt goed fout was dat hij toch in de oorlog bij de SS zat. Wat okay. mij uh, betreft, we spreken elkaar volgende week weer. Hoi! Hoi! Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Jobboot met het NOS journaal. De bosbranden die al een week woeden bij het Nationale Park in Californië... hebben nu ook effect op de stad San Francisco. Volgens gouverneur Jerry Brown komt de watertoevoer naar de stad in gevaar.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 President Obama overlegt later vandaag op het Witte Huis met zijn adviseurs over de situatie in Syrië. Daarbij zal het Pentagon ook de mogelijkheden voor militair ingrijpen uiteenzetten. Het ministerie van Defensie heeft de taak de president